De Roemeense premier Ponta treedt af. Hij was al met ziekteverlof. Ponta wordt verdacht van corruptie, belastingfraude en witwassen. Gisteren eisten betogers het aftreden van de hele Roemeense regering... vanwege de brand in een club in Boekarest vrijdagavond, waarbij 32 doden vielen. Er zou zijn gesjoemeld met de veiligheidsvoorschriften. ABN AMRO heeft een boete gekregen voor misstanden in Dubai. De bank moet aan de toezichthouders in Nederland en Dubai in totaal 1,2 miljoen euro betalen. ABN AMRO-medewerkers in Dubai hielden zich niet aan interne regels over witwassen en het accepteren van klanten. Ook werden er ongebruikelijke transacties gedaan. Negen medewerkers van het kantoor in Dubai werden ontslagen. Het weer bewolkt en af en toe wat regen. In het noordoosten tot de avond droog. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen bewolkt en bijna overal droog. En het wordt een graad of 16. Dit was het... ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zo, zo, zo. Nou, daar zijn we weer. Het is uh, woensdag. Het is 4 november vandaag. En uh, dat betekent dat wij gewoon lekker uh, weer CFM voor Zandvoort Lust gaan doen vandaag. Hoe gaan we allemaal doen vandaag? Nou, we gaan platen. Ja, we hebben in ieder geval muziek voor u klaarstaan. We hebben een 3-in-1 voor u klaarstaan. We hebben uh, wat nieuwe platen. En er komt ook wat oud nog tussendoor. Uh, Half 1 het regio nieuws en even over half 1 gaan we praten met iemand van de gemeente over eh, de crisisopvang in eh, de Korversporthal. Eh, we er wordt bijgepraat over de stand van zaken daar. Gaan niet in discussie, we gaan gewoon even horen hoe het ermee gaat allemaal na deze eerste nacht dat die mensen daar in die sporthal zitten. Dus er komt iemand van de gemeente straks om half één met ons dat ons allemaal even vertellen. Dat vinden we heel prettig. Verder, natuurlijk, om kwart over één het recept van de week. En hoe ja, het wordt gezellig. Nou ja. We hebben uh, leuke nieuwe platen ontdekt, onder andere een uh, nieuw nummer van Sam Smith, een uh, nieuwe van Hozier, hebben uh, iets nieuws van uh, Five Seconds of Summer. Ja, nou, dat is wel leuk. Ja, dat is zo fijn wel dat leuk. Uh, gedoe. En uh, nou ja, we hebben straks natuurlijk om twee uur ook nog de vinyljaren en uh, daarin gaan wij natuurlijk weer kijken naar de vinyl 50 van deze week en uh, verder het classic album. En dat is vandaag van Tom Scherpenzeel. Ja. Zijn bewerking van het beroemde carnaval der dieren. Oftewel, Car le carnaval des animaux. Moet leu zijn. Is niet la, maar het is leu. Le carnaval, uh, carnaval des animaux. Van Car Camille saint, saint God met een Frans accent. En uh, nou, dat gaan we straks doen. Zijn bewerking dus. En die is heel leuk hoor. Dat is dus het classic album. Straks om drie uur. Bent u daar dan ook knoopt? Nou, laten we maar beginnen dan. Sniffende de tears. Toepasselijk liedje. Driver seat. <laughs> For sniff and the Tears. En dat is een uh, toepasselijk liedje hoor. Ja. <laughs> Chauffeurstol. Nou, die hebben we wel nodig. Um, even kijken. Dit is een nieuwe van Sam Smith. Dat is ook weer mooi. Het heet Drowning, Drowning Shadows, moet ik zeggen. Drowning Shadows. Drowning Chasing hearts, chasing bodies to fix the part. I don't know how I reached this place so far from heaven, so far from grace. Am I wrong to give in to the pressure? Cause I feel like the city's got the better of me All this casual love Isn't what it seems And I try to imagine something closer And somebody who is good for me I'm so tired of all this searching Stay out for more. Smith. Zijn nieuwe single is, weet ik niet, hij stond gewoon in een lijstje met nieuwe muziek en was gisteren toegevoegd. Nou, dan zal hij ook wel nieuw zijn. Dus prachtig mooi. Drowning Shadows heet het nu. En het is weer eens wat anders dan die titelsong van die James Bond film. Want dat weten we nou wel zo 1, 1. En die is vandaag van Joe Jackson van zijn nieuwe album. To live forever, or lucky to live at all.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 The other way around. I'm going back. Clear. Make a friendly Star Trek universe, cause everything's alive. Einde. van vandaag was eh, afkomstig van eh, het nieuwe album van Joe Jackson, man die al sinds de jaren zeventig natuurlijk actief is, dat weet u. En we eh, hoorden achter en volgens van het nieuwe album van Joe Jackson dat Fast Forward heet Hoor u achtereenvolgens de titelsong Fast Forward en daarna een Little Smile en daarna een nummer Satellite. Het album is een paar weken geleden uitgekomen en uh, ja, het is weer typisch Joe Jackson. Joe Jackson, je kunt weer van alles verwachten op dit mooie nieuwe album van de man die uh, al sinds de jaren 70 toen zijn eerste hit Is She Really Going Out With Him uitkwam. Garant staat voor steeds weer aparte uitdagingen en hele aparte dingen. Uh, we herinneren ons ook nog uit de jaren tachtig... Uh, de akoestische versie... Uh, de a cappella versie zelfs... van uh, Is She Really Going Out With Him... toen hij even genoeg had van gitaristen in zijn band... en toen met een band op tour ging... waar helemaal geen gitaar in zat. Dat was heel leuk. En uh, toen, uh, een van de hoogtepunten uit dat jaar... is natuurlijk het... Uh, gigantische rockpalast concept wat hij gaf, wat live in Duitsland werd uitgezonden, maar wat je ook in Nederland kon zien, waarin hij die beroemde a cappella versie zong. Goed, dit was dus het nieuwe album van Joe Jackson en dat nummer Dat album heet Fast Forward nou, dan bent u daar weer geel van op de hoogte. Het is iets over half één, dames en heren en we gaan eventjes overschakelen naar onze ster interviewer de heer uh, Albert-Jan Vos, die hier uh, in de studio zit. Samen met wethouder Gert-Jan Bluis. En we gaan u bijpraten over de crisisopvang... in de Sporthal in uh, Zandvoort uh, Noord. Uh, Albert-Jan, ga je gang. Uh, goedemiddag, luisteraars. Uh, welkom. Uh, ja, allereerst, uh, Ruud, bedankt voor het feit dat we te gast mogen zijn... Uh, in jouw uitzending CFM Lunch. Nou, ik stuur de rekening wel. Ja. Uh, wethouder Gert-Jan Bluis, welkom in de studio. Goedemiddag. Uh, er is een, uh, een heleboel gebeurd. Voordat ik daarop inga, uh, Gert-Jan, uh, even het volgende. Wellicht dat we dus elke dag tot en met dinsdag... wellicht uh, rond deze, deze tijd op werkdagen uh, even bijpraten... over de stand van zaken in zaken... de crisisopvang van de vluchtelingen in Zandvoort... Uh, er is een heleboel gebeurd uh, sinds maandagmorgen... nadat het persbericht van de gemeente uitkwam... over crisisopvang in de Corvo Sporthal Zandvoort. Uh, het was kort dag, maar er is sinds die tijd een heleboel gebeurd. Uh, zou je de luisteraars even kunnen bijpraten? Ja, dat, dat wil ik graag doen. Ja, uh, maandag uh, kwam, uh, kwam rond 12 uur kwam er bij uh, Nick Meij, onze burgemeester... een telefoontje binnen dat, uh, dat het COA zou gaan bellen omdat ze nog erg omhoog zaten voor het opvang van de vluchtelingen. Ze konden ze niet meer kwijt in Nederland. En ze gingen dus de gemeentes benaderen. Er was al meerdere malen benaderd via, via schriftelijk van... van God, stel wat ter beschikking. En zodoende inderdaad werd Nick Meijer om 12 uur gebeld door het COA... met het verzoek of wij vluchtelingen zouden kunnen opvangen... In de, dus in de nood, tijdelijke opvang, crisis noodopvang. Uh, nou, omdat wij als gemeenteraad daar al over hadden gediscussieerd met de gemeenteraad. En, en, en omdat we, we, we hadden gezegd van, goh, als er een beroep op Zandvoort wordt gedaan... dan zullen wij ook ons steentje willen bijdragen aan deze problematiek. En vervolgens ging het allemaal in de stroomversnelling. Zijn de fractievoorzitters bij elkaar geroepen. Dus natuurlijk eerst onderzocht van, goh, wat zijn nou de mogelijkheden? Nou, Zandvoort heeft eigenlijk, voor crisisopvang is... De vooral eigenlijk altijd al ter beschikking. Dus als er een crisis zou uitbreken. Yeah. Dan, dan is die daar voor de beschikking. Nou, dat was al één. Dat, dus dat was bekend dat we dat konden doen. Twee is natuurlijk belangrijk. Hoe krijg je al die organisaties bij elkaar? Dus dan, dan wordt er gebeld naar organisaties. Maar wat nog belangrijker is. Zijn er ook bedden ter beschikking? Want de mensen moeten slapen. Nou dat soort dingen zijn allemaal afgepeld. En bekeken. En toen heeft het college het besluit genomen. Om, om dat toe te staan. Toen hebben we gezegd. Ja dat moet wel op de Zalm voor dus toen zijn wij uitgekomen dat we hebben gezegd... van, zo, wij willen rond de 150 mensen opvangen. Ja, even, even Zandvoortse maat. De burgemeester had het gisteren tijdens het interview... met RTV Noord-Holland daar ook over. Wat verstaan, wat verstaan wij daarop? Nou, dat is eigenlijk de mate dat, dat je eigenlijk kan zeggen... van, goh, als ik dit doe, wat, wat gebeurt er dan met, met, in de maatschappij? Wat gebeurt er in de omgeving? Wat, wat gebeurt er in Zandvoort? Uh, bijvoorbeeld zo'n korverhaal... Leg je dan wel voor twee keer 72 uur leg je stil. En dan moet je wel over nadenken of dat kan. En, en of dat wenselijk is. Nou, ja. dan moet je dus naar de maat. Dus als dat. stel, we hebben bijvoorbeeld, bijvoorbeeld gekeken, is er, er geen jubileum gepland. Hmm. Dat is dan even belangrijk. Of, of zijn er niet andere dingen georganiseerd? Bijvoorbeeld, er moet met de beheerder gesproken worden. Hè? De, de beheerder, die, ja. dat, is, dat is een particuliere beheerder van, van de locatie... die daar het restaurant heeft. Die, die, die moet daar ook natuurlijk van gekend worden. En dat moet wel mogelijk zijn. Maar maar, daar, daar zijn goede afspraken mee gemaakt. Maar dat is wel op erg korte termijn. Hè? Ja, dat het is, is korte erg, termijn. Hele, hele maandag, één middag, bijna een deel van een de middag... had je daar erg er, er, ja. tijd voor om dat te realiseren. Ja, ja dus dan ga je in, inderdaad van, is er een locatie... Kunnen we het organiseren? Ook ambtelijke capaciteit. Uh, en hebben we bedden ter beschikking? Ja, maar dat, dit is ook crisisopvang. En, en het, was dus, het is dus crisis bij het opvangen van die vluchtelingen. En, en, en dus zodoende moet er snel geschakeld worden. En omdat de gemeenteraad en, uh, zich had uitgesproken middels een motie... dat men bereidwillig was, zeg, van, als er wat moet gebeuren... dan moeten wij on, on, gewoon onze verantwoordelijkheid nemen... He, dus, en, en dus ook gewoon humaan optreden. Nou, dat hebben we als college natuurlijk gedaan. En vervolgens wordt dat dan natuurlijk wel eerst kort gesloten. Met de ja. fractievoorzitters. Die worden dan bijgepraat. Ja, en vervolgens... Uh, het was zelfs zo erg. De COA zei, kunnen we ze dan vanavond al brengen? Dus dat was maandagavond. Ze zei nee, we gaan eerst dan vervolgens ja. de bewoners informeren. Ja. En dan kunnen we ze op z'n vroegst, kunnen we ze dinsdag ontvangen. Dus de nood was zo hoog dat ze ze eigenlijk al maandag hadden willen brengen. Ja. Dus, wat... dus wat dat betreft geeft het wel even aan waar we in zaten. Nou, ze, ze moesten dus weg uit de opvang waar ze zaten. Nou, ja, daar, daar wordt ook af, kijk, ze proberen Het is van groot belang, want het probleem is dus nu... dat deze mensen, die, die zaten dus in Tubbergen, ja. die kwamen al vanuit een andere gemeente... dus die moeten nu voor de derde keer verplaatst worden. Dat is natuurlijk niet menselijk nee, en het nee. dus is dus niet goed. Maar, maar er zijn wel afspraken gemaakt dat er druk op komt te staan... dat er naar na andere opvang wordt gezocht... En met name was het eigenlijk de bedoeling dat die opvang minimaal 500 mensen zouden zijn. Grotere plekken, maar daar kan nou, de regering eigenlijk, volgens mij hebben ze daar problemen mee. Dus dan krijg je dit soort toch ad hoc oplossingen. Ja. Uh, in het tweede persbericht uh, worden de, de direct omwonenden uitgenodigd voor uh, een tweetal uh, informatiebijeenkomsten. Kun je even vertellen hoe dat verlopen is? Ja, dat is tweetal... Uh, we hadden er eentje om 4 uur middags gepland en om half 6 in de brandwikkerserne. Uh, uh, Nick Meijer heeft dat uh, begeleid verder. Dat is prima gegaan. We hebben eerst de situatie uitgelegd, net zoals ik dat nu uitleg, wat er aan de hand is. Wat is de bedoeling? Wat verstaan we onder 2x72 uur? Enzovoort. Daar zijn in algemeen vragen gesteld. Daar waren ook uh, de, de partijen aanwezig die, die een bijdrage gaan leveren aan het oplossen hoe we dit allemaal neer moeten zetten. Dus er was mensen van de GGD, van de gemeente. Mensen die rond de vrijwilligerszaak gaan doen. En het college. Dus we gingen vervolgens in, in deelgroepjes... hebben we een half uur met elkaar kunnen praten. Zodat iedereen ook detailvragen kon stellen. En vervolgens is er weer, zijn we weer bij elkaar... met z'n allen even in gesprek gegaan. En even, nog even gekeken... van welke vragen er allemaal gesteld zijn. En of iedereen voldoende was man. Nou, dat ging eigenlijk fantastisch. En eigenlijk geen wanklank. Iedereen begreep wel van... Goh, dat Stamford zijn verantwoordelijkheid neemt, dat, dat prima is. Dus dat is eigenlijk heel goed verlopen. En, en ik denk dat we heel goed daardoor de bewoners in de omgeving hebben kunnen informeren. Uh, jullie, uh, de gemeente heeft op de website ook een, uh, een, een pagina aangemaakt... waar de meest gestelde vragen uh, uh, worden beantwoord. Uh, als mensen naar aanleiding van dit interview ook nog vragen zouden hebben... die kunnen dus daar hun vragen uh, op kwijt? Ja, die kunnen hun vragen daarop kwijt. En zo kunnen wij dat ook, ook weer, weer aanvullen. Want het, dit is, we zijn het met elkaar, gaan we dit, uh, dit avontuur... want het is het toch hè, een, avond, een avontuur met rond 150 mensen... die in ene plaats... Dat, dat, ja, dat, dat doe je niet elke dag. Dus, nee. dus dat, dat vraagt heel veel van iedereen. Dat vraagt veel van... van van de gemeente, maar van de vrijwilligers... het Rode Kruis, de, de GGD... maar ook van de inwoners van Zandvoort. Ja. Dus, dus, dus, dus we moeten proberen elkaar goed te blijven informeren... en, en, en elkaar meenemen en gewoon proberen op een ja, toch een goede manier... Ja, zoals de burgemeester al zei... alle hens aan dekken. Ja, alle we moeten er de de met z'n allen oppakken... en mee bezig zijn. Kan je even voor de luisteraars uh, de, de, de website geven... waar ze die eventuele vragen... Ja, die is, er nog niet op staan kunnen uh, plaatsen? Dat is gewoon via de www.zandvoort.nl... dus de website van de gemeente Zandvoort. En ah. anders kunnen ze altijd ook... altijd gewoon naar de gemeente bellen. Het nummer staat er ook op... en, en dan worden ze gewoon uh, de vragen doorgezet. Uh, de opkomst bij die bijeenkomsten. viel die in jouw beleving mee? Ja, ja ik denk dat de opkomst was, was, was goed. Ik, ik, ik schat zo... 80, twee keer 80 mensen uit de omgeving die waren. En, en, en het belangrijkste is dat, dat er ook gewoon de juiste vragen werden gesteld: de zorg, maar ook het medeleven. Want ter plekke was er dus ook iemand aanwezig die de, voor de vrijwilligers. Nou, we binnen de kortste keren ja. hebben we allemaal vrijwilligers voor de sport voor dingen, leuke dingen te doen. Nou, het is echt hartverwarmend hoe je ziet hoe de Zandvoorters meedenken en doen. En in principe hebben we nu al voldoende vrijwilligers. Meer dan voldoende Meenig. vrijwilligers ja, ja. om alles te organiseren en te regelen. Dat is super. Ja, nee? want, en, want gisteravond wordt het eten uitgedeeld. Vanmorgen vroeg was ik er ook. Nou, dan zijn er gewoon weer allemaal vrijwilligers die helpen en ondersteunen. Dus dat is echt hartverwarmend. En, uh, je, je zegt compliment en... aan de, de bevolking ja. van Zandvoort. Ja, je, je, je, je, je, genoeg vrijwilligers. Ja. Maar je zit natuurlijk niet te, te, te wachten op, uh, op, op 100.000 knuffels. Of wat dan ook. Nee. Maar het is een doelgerichte vrijwilligers. Ja, ja nou, vrijwilligers die, die, die vooral meehelpen. Ja. De, de dingen, en er, gaan we, er wordt nu ook een programma gemaakt. Om dingen te organiseren voor die mensen. Ja. Als ze daar behoefte aan hebben. De, de mensen zijn natuurlijk, ze kwamen doodmoe aan. Ja. Ja, dus die mensen moeten zelf aangeven wat ze wel en niet willen. Ze willen denk ik ook voor een groot deel rust. Het is een groep. Veel kinderen. Ook kleine kinderen bij. Maar ook veel jongeren. Dus van, van 20 tot 30 jaar. Gezinnen erbij. En het, ja, tot nu toe gaat het prima. En het is een hele rustige, vriendelijke groep. Dus uh, mm. ja, ze praten veelal niet... Uh, geen Engels. Dus communiceren. Maar daar hebben we tolken voor ingehuurd. Dus dat loopt ook. Dus, dus ja, wat dat betreft... Uh, de eerste nacht is prima gegaan. Dat was bij de volgende vraag ja, geweest. En, prima gegaan. Vanmorgen ja. vroeg uh, stonden ze op... Uh, er dus stonden de vrijwilligers alweer klaar met koffie, thee en met brood. Ja, en, en nu gaan we kijken hoe we de dag verder met ze doorbrengen... en hoe we dat gaan indelen. Oké, okay, dus als ik het even kort samenvat... twee duidelijke informatiebijeenkomsten gehad... waar de, duidelijk de, de, de mensen uit Zandvoort de gelegenheid kregen om hun vragen te stellen. Die zijn beantwoord. De meest gestelde vragen staan op de website van de gemeente. Als mensen nog vragen hebben, dan kunnen ze naar die website gaan... en die vragen nog toevoegen en die worden dan beantwoord. Zoals gezegd, de eerste nacht zit erop. De eerste indruk na één nacht. Hoe is de stemming? Ja, de stemming is goed. De mensen, de mensen zijn rustig. Ze zijn tevreden. Ze werken goed mee om alles te regelen. Er zijn natuurlijk een aantal mensen ziek. Dus daar wordt ook voor gezorgd. wat ziek, Maar er is verder geen bijzonderheden. Dus, dus, dus, dus, dus de GGD werkt daarmee. Dat Rode Kruis is constant aanwezig. Ja, dus wat dat betreft is dat gewoon... Ja, gaat het allemaal eigenlijk heel goed. En, oh. en, en ten aanzien van uh, het leveren van goederen... Er, er, er zijn al voldoende knuffels en speelgoed. Ja. Dus op het moment dat wij denken dat er behoefte is... aan andere zaken en meer zaken... zullen wij dat via de, de, de mediakanalen melden. Maar vooralsnog zijn we overal in voorzien. Uh, er is een speelhoek al ingericht voor de kleintjes. dus Dat rent en vliegt al rond. Dus wat dat betreft... Uh, Uiteraard uh, zullen jullie publicaties via de gemeentelijke website uh, uh, plaatsen. Uh, even ten aanzien onze samenwerking met CFM en de gemeente. Elke werkdag uh, geven we jullie om half 1 rond deze tijd een update over de stand van zaken. Uh, zaterdagmorgen tijdens Goedemorgen Zandvoer is de lokale burgemeester aanwezig. Zaterdagmiddag en zondagmiddag om kwart over twee. ben jij er weer ja, waarschijnlijk. Ja. En wellicht tot en met maandag of dinsdag. Dat is ja. nog niet helemaal duidelijk hoe, hoe, nee, de, hoe nee, de volgende week... Nee, in principe week. hebben we voor twee keer 72 uur is, hebben wij ons, uh, ons ter beschikking gesteld. En daar, daar gaan we ons ook aan houden in principe. Want dat is ook de bedoeling. Ja. Want het is ook de bedoeling dat, de, dat, dat er geregeld wordt... dat die mensen niet elke keer van, van hot naar her worden gestuurd. Ze moeten er gewoon een goede tijdelijke opvang krijgen. Ja. Dus, dus, dus daar werken we ook aan. Dit is echt crisisopvang. En dat, dat, dat gebeurt dat, dan. Nou, oké, okay, wij hebben dat opgepakt. Ook omdat het bij onze Zandvoortse maat past. Nou, u, u ziet het, uh, het, het gaat prima. En uh, nogmaals, dank aan, aan echt het Rode Kruis, ja, de GGD. Maar ook zonder, de ambtenaar van Zandvoort, uh, die, die, die, die gewoon zich daarin zette. En, en ik ging gisteravond om half elf weg, toen liepen ze er nog. En vanmorgen kwam ik om half acht. Weinig, en toen waren, toen waren ze er alweer. Dus wat dat betreft, echt een compliment aan iedereen die, die daar zijn steentje aan breien draagt. Echt een compliment voor Zandvoort. Goed, dus uh, even stand van zaken, alles is onder controle. Er zijn voldoende vrijwilligers. Mocht daar behoefte aan zijn dan, uh, aan nieuwe vrijwilligers, dan horen we dat morgen rond ja, de klok ja. van half één. Uh, perfect dat we elke dag uh, de luisteraars van CFM een update krijgen over de stand van zaken. Tot en met uh, ja, het vet vertrek weer, want dan gaan ze weer verder. Wat natuurlijk wel, en dat, onders dat onderschrijven ook menig een, is dat het is wel, ze gaan van de ene opvang naar ja. de andere opvang. Dat is een overal constatering. En dat is natuurlijk wel een beetje sneu voor die mensen. Ja, dat is een, een deel. Hè. Ik, ik, ik heb ja. geen beeld van hoeveel van uh, dit soort crisisopvangers er zijn. Maar er is natuurlijk ook. Wij, de regio heeft in, in de Haarlem een meer. Ja. En in Haarlem hebben wij dus al een, een, een andere opvang geregeld. Hè. Dus wat dat betreft. En we werken ook regionaal samen. Ja. Dus we zijn ook een plan aan het uitwerken. voor die tijdelijke opvang in regionaal verband. Voor, voor de mensen. En dan heb ik het nog niet over de statushouders. want het is nog een, een vervolgproblematiek die eraan. Goed. Vooralsnog is alles onder controle. Ja, ja, en de sfeer is goed. De sfeer ook, is heel, heel goed. Ja, ja. De, voldoende vrijwilligers. En uh, ja, uh, zijn we iets vergeten in dit stadium? Ja, ik, ik, ik denk het niet. En anders pakken we het gewoon uh, morgen ja. op. Ik, ik, ik, wij probeer, ik probeer ook aan te geven van hoe gaat het nou. Uh, en wie weet uh, er zullen er ook wel, uh, hoewel het allemaal heel triest is. Maar we, we zullen die mensen ook uh, ja, toch... Uh, moeten laten blijken hoe gasvrij Zandvoort is. Dus ja. daar wordt aan gewerkt, want de vrijwilligers... Dat is een heel team, hè? Eerst was er iemand van de gemeente... maar er is al een heel team gevormd met mensen eromheen... vanuit sportverenigingen... die gewoon nu gewoon eigenlijk misschien wel 24 uur per dag daarmee bezig zijn. Dat is natuurlijk heel bizar. Maar zo snel kunnen we dus schakelen in ja. Nederland en in Zandvoort. Daar ben ik echt apetrots op. Geweldig. Ja? mooie nou, woorden om dit interview af te sluiten... Uh, morgen om half 1 rond, deze klok, uh, rond de klok van half 1... komt Gert-Jan Bluis weer langs voor een update voor dag 2... in zaken de crisisopvang van de vluchtelingen in Zandvoort. Bedankt voor de zendtijd, uh, Ruud. Ruud, bedankt. ben nu wel, heren, voor deze update. Het is te zien. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Overal, maar ja, dat maakt niet uit. De situatie ter plaatse noopt daar naartoe. En u hoorde dus een update van de gemeente van Gert-Jan Bluis... over uh, het, de crisisopvang in de Sporthal En geïnterviewd door Albert-Jan. Dat gaat elke dag gebeuren hier op CFM. Dus u kunt u nagaan hoe actueel wij zijn. Dat gaat uh, elke dag gebeuren. En uh, morgen dus ook. En overmorgen dus ook. En, zondag, en zaterdag en zondag en maandag het is ook. We gaan razendsnel over naar het volgende item, dames en heren. En, uh, uh. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Jawel. De raadsvergadering over de begroting is verschoven naar vandaag. Aan het eind van de avond wordt bekeken hoe het vervolg zou zijn...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 gebrekkige ICT heeft en dat mogelijk 20% van het personeel niet mee kan of wil in de eventuele hervorming. Het college gebruikt redelijk harde bewoordingen over haar eigen ambtenarenapparaat. En hier spreekt geen vertrouwen uit. Zij zal meer moeten investeren in haar medewerkers, aldus Belinda Geuransson, fractieleider van de VVD...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 En een antwoord zal in dat geval opgeheven worden en opgaan in de gemeente Haarlem. Een melding over een hoogoplovende ruzie heeft maandagmiddag geleid tot de fonds van een wietplantage in een woning aan de Morinensteeg in Haarlem. Toen de politie na een aantal telefoontjes van buurtbewoners Polsot bij de woning ging nemen, werd het door niemand opengedaan. Wel hoorden de agenten luid en duidelijk persoonlijk schreeuwen in de woning omdat zij de zaak niet vertrouwden, zijn de dienders daarop het pand binnengegaan. Daar troffen zij twee haarlemmers van 17 en 18 jaar oud en circa 140 hennenplanten aan. Al snel bleek dat de plantage draaiende werd gehouden met afgetapte stroom. De kwekerij is maandagmiddag direct ontmanteld en het jeugdige duo zit voorlopig vast. Eh, tot zover het nieuws. Of geen weer. Zomer of hardje winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt. Na een groot aantal droge dagen is er vandaag kans op een beetje regen. De temperatuur loopt op naar waarde omstreeks uh, de 15 graden. Vanavond en komende nacht hebben we een mix van wolken en opklaringen. Lokaal valt er een bui en het koelt af naar 12 graden.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 live versie van het nummer Stand My Ground van Within Temptation, het liedje van de sidekick. En, uh, we gaan uh, snel naar het, uh, het NOS Journaal van uh, 1 uur, want het gaat allemaal maar een beetje rap vind ik wel vandaag. Ja, we zijn er... nou, okay. In ieder geval, uh, we zien u straks terug aan de andere kant van 1 uur met, uh, ja, met nog meer muziek.